We're Luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Richard Buitenek en Herman Harms. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit en de drankjes en hapjes door Mario van der Linden. Vanavond hebben we geen gast, omdat dit een kerstuitzending is en de laatste uitzending van dit jaar, kijken we terug naar het afgelopen jaar. We hebben de beste stukjes van onze interviews van de afgelopen jaar geselecteerd en deze laten we u graag horen. Dit zijn Sylvia Roosendaal over nieuwe tijdskinderen, dat was op 21 maart. André Braak over het Zen-boeddhisme, dat was 17 oktober. En Jacques Verwijs, kerk en spiritualiteit, dat was 16 mei. En we hebben nog een paar bloopers van mij op een rijtje gezet. Maar nu eerst Rob met het eerste nummer. Ja, ik heb, uh, ik heb gekozen voor een, uh, voor een nummer van, uh, van Coldplay. Um, ik ben al uh, jaren groot fan uh, van Coldplay en ik, uh, ja, ik was zeer verheugd dat ze met een, uh, een huis-kerstnummer uh, kwamen. En uh, dat nummer heet uh, Christmas Lights. En ja, het is misschien een beetje cliché, want het gaat erover dat er, uh, dat ernaast, uh, dat er een hoop mensen altijd uh, heel gelukkig en blij zijn met kerst. Uh, ook een hoop mensen zijn die allerlei uh, probleempjes hebben. En daar zingt hij over, maar hij weet het gewoon heel mooi te verwoorden. Luister maar. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond draaien we een selectie van de interviews die we het afgelopen jaar in ons programma hebben gehouden. We gaan het in dit blokje hebben over Sylvia Roosendaal en Nieuwe Tijdskinderen. Sylvia was 21 maart in onze uitzending. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, Sylvia bij Richard introduceerde. Van uh, die mevrouw is hartstikke leuk en dit en dat. En... Na de, rond, ja. na de uitzending bleek Richard en Sylvia elkaar al jaren te kennen. Ja, dat, dat ja. zijn van die dingen, dat, is, uh, dat gebeurt zomaar. Ja, grappig, ja. ja. In dit blokje gaan we uh, beluisteren wat er zo speciaal is aan Nieuwe Tijdskinderen. Wat de kenmerken zijn van Nieuwe Tijdskinderen. En hoe ga je ermee om met een Nieuwe Tijdskind?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 in dit blok hebben over hoe ga je om met een nieuwe tijdskind. Nou, toen zei ik net tegen Sylvia van...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 Of tenminste geleerd met mijn kind. Hmm, dat op het moment dat, dat, mijn, dat mijn kind niet luisterde. Als Jesse gewoon een seconde tegen de krip gooide, zeg gooide. Maar, dan begreep ik dus dat ik niet congruent was geweest in mijn boodschap. Hmm. Dat betekende dat ik bij mezelf ging kijken. Oké, okay, is dit wel wat ik werkelijk wil van hem? Wat hmm. voor gedachten heb ik hier nog meer over? Dus dat was een enorm zelfonderzoek bij mezelf. Van de, zodat ik helemaal... Eh, zodat je als tijdskind geef je eigenlijk de ander de kans. Om bij zijn authentieke zelf uit te komen. Zonder hmm. de opgelegde waarden en normen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 Het kan allemaal. Het is een halve coach geworden, zo'n nieuwe tijdskind. Welkom uh, terug, uh, luisteraars. Uh, live in de studio. Uh, nou, we hebben even geluisterd, ongeveer negen minuten, naar Sylvia Roosendaal. En dat ging over uh, nieuwe tijdskinderen. Ik uh, nou, wil toch nog even kort uh, samenvatten wat ik zo, uh, zo gehoord heb. En wat ik, uh, wat ik daar uh, nou, heel erg belangrijk aan vind. Het begon met wat is zo bijzonder aan een nieuwe tijdskind en wat zijn de, de kenmerken? Uh, eigenlijk uh, drie dingen die belangrijk zijn voor mij. En dat is eerst is dat ze zien het onderscheid niet tussen standsverschillen. Uh, ze hebben het gevoel uh, altijd respectvol te zijn... Of het nou een volwassen is, of een kind, of een directeur, of een, of een schoonmaker. Dat is, iedereen is voor hun gelijk. Het probleem is alleen dat volwassenen dat vaak niet herkennen. Die herkennen dat niet als, als respectvol. Het tweede, wat ze zei, is ze hebben heel goed door of iets goed voor ze voelt. En dan gaf ze een voorbeeld van zelfs een baby houdt zijn mond dicht. Wanneer er vlees in het voedsel zit, stel dat hij dat dan niet wil eten. Nou, Dat vind ik toch een prachtig voorbeeld van... Hoe gevoelig die, uh, die kinderen zijn. En als laatste, ze begrijpen de mensen die vanuit de oude energie leven vaak niet. Hè. Dus de mensen die nog niet in de nieuwe energie leven. Nou, daar hebben we het al regelmatig over gehad. Dat, dat vinden ze heel uh, lastig om uh, met die mensen om te gaan. En dat is uh, wederzijds. Nou, het tweede was, uh, hoe ga je nou om met een nieuw tijdskind? Dat is misschien nog wel, uh, wel belangrijker. En eigenlijk zei ze één ding. En dat uh, heeft ze geleerd uh, naar aanleiding van, het, uh, ja, van haar eigen zoontje Jesse. Uh, ze zegt je hoeft alleen maar congruent te zijn. Hè? Dus uh, nou, congruent, wat is dat dan? Dat je In feite wat je zegt en wat je doet, dat dat precies hetzelfde is. Hè? Dus wanneer een nieuwe tijdskind niet luistert, dan is uh, de volwassene vaak niet congruent. Oftewel de vraag is, sta je er werkelijk achter wat je allemaal zegt? Nou Herman, wat vind je er zoal van? Nou een kind die voelt dat natuurlijk direct of je iets meent of daadwerkelijk niet meent. Ik weet ja. nog vroeger met mijn dochter uh, had ik dingetjes dat ik ging tellen. Van, uh, ik telde er drie hè? en dan één, twee en dan ging ik verder met tweeënhalf, twee, drie kwart, om de tijd te rekken. Maar dan moet je eigenlijk gewoon drie zeggen. Maar ja, op een gegeven moment weet een kind dat en dan reageren ze dus niet. Nee. En dat is dus het gevoel met nieuwe tijdskinderen. Ja. En wat ik ook heel erg leuk vind aan het gesprek met Sylvia... was dat ze dus een persoonlijk gesprek ervan maakte. Mm -hmm. Door als eerste steeds te zeggen van... Ja, Richard, dat komt door... Nee, Richard, want dat is... Mm -hmm. Dus ze noemde steeds... Jouw naam erbij. Dat, ja. dat maakte het heel persoonlijk. Ja, Sylvia ik. is een hele authentieke vrouw. Het mm -hmm. is echt heel mooi dat ze, ja. nou, of ze nou schrijft, ze schrijft, veel boeken en ze geeft veel training. En ik heb haar ook meegemaakt als coördinator. Ze uh, zit in de Co de in de wetering, Ja, hè? ze is ja. ook uh, ja. docentencoördinator. Dus, ja. nou, en er is elke keer precies hetzelfde authentiek. Ja, dat leuk. is echt heel, uh, heel mooi. Nou, en als troost vind ik ook dat uh, ook deze tijd die goede oude nieuwe tijd gaat worden. Dat is een mooie afsluiting, vind ik. En dan krijgen we het volgende nummer. Dat is uh, John Lennon. Nou ja, die kennen we eigenlijk allemaal wel. Hè? Van de Beatles enzovoort. Hij heeft geen introductie nodig. pas, hij is net 30 jaar 30 overleden. Jaar geleden, pas geleden, ja. ja dat ja. hij uh, van het leven beroofd is. En uh, So This Is Christmas. Eigenlijk meer bekend als uh, War Is Over. Happy Christmas, Calco. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas.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 En beste luisteraars, welkom terug bij uh, Inspiratieradio. Vanavond draaien we een selectie van interviews die we de afgelopen jaar in ons programma hebben gehouden. We gaan het dit blok hebben over Herman Harms. Herman? Vraagteken, vraagteken. Ja, Herman. En een compilatie van bloepers van het afgelopen jaar. Herman, hoe zit dat? Nou, ik schijn nogal last te hebben van namen uitspreken. <laughs> maar volgens mij geven jullie mij altijd de gasten met de moeilijke namen. Ja, ik nodig ik ze wel u, zelf uit. Maar precies, maar ja, okay, ja, dat wel uh, zeggen. Ja. Maar ik, uh, nou ja, gaan we luisteren eigenlijk. Uh, I Goedenavond lieve luisteraars, wat lieve luisteraars, wat lieve luisteraars, wat lieve luisteraars, lieve luisteraars. Mijn naam is Herman Harms. Uh, de gasten van vanavond zijn Alexander en George, of George en Alexander, uh, of Alexander en George, of George en Alexander. Uh, uh, uh, uh. Volle maansvieringen. Ik kan me zo voorstellen, de Gardners, de Guardians mm -hmm. uh, van Carol Gardner, dat zijn mensen die skyclad werken. Die dus naakt werken omdat hij een bekend natuurist was. Ja. En dan komt hij met kandom. Kom, dom, dom, dom. Ik wil jullie bedanken, Alexander en George. Goed zo, Alexander? Ik ja. hoor ze nog steeds door elkaar. en Ze lijken niet op elkaar. <laughs> Barbara, Barbara, Barbara, Barbara Pastena. Barbara Pastena. Barbara Pastena. Barbara Pastena. Barbara Pastena. Barbara Pestena. Het is een mooie achternaam. Het zou zo ja. een merknaam kunnen zijn. vind oh, ik. Ja. Daniel Messon. Messon. Messon. Ik niet de naam uit te spreken. Joeken Zuurlowe Barendrecht. En moeder van twee kanjes van kinderen. Kik en Kay. Kai, Kai. kai oké. Okay. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zuloe. Uh, Barendrecht zou zo'n merknaam kunnen zijn, oh. vind ik. Um, Troes, wat is spiritualiteit voor jou? Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer, zegt hij. Nou, ik moet er toch niet aan denken dat ik iedere keer die namen zo verspreek. Uh, Richard Buitenpoort was het, het meneer Buitenpoort? Vroeger noemen ze me klaphekje, oh, maar laten okay, we dat even. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Um, André van de Braak. Um, ja, we draaien dus allerlei selecties van de afgelopen interviews. die we het afgelopen jaar in ons programma hebben gehouden. In dit blok gaat het over André van de Braak. André was 17 oktober onze gast. Hij kwam toen vertellen over het Zen-boeddhisme. Um, ja, wat bijzonder aan André was. Hij had, dat was op zondag, de woensdag, de voor-een-lezing voor Ananda gegeven. En het was me totaal niet opgevallen dat de man stotterde. En hier in de uitzending uh, gebeurde dat ja. zomaar. Dat was, uh, en wat dat ik was nog het een... meest uh, verbazend vond, en ook heel mooi, dat ik zei van in de, in de naborrel, wat we altijd hier in het Wapen van Zandvoort doen, goh, wat, wat moedig vind ik dat van je, dat je gewoon, terwijl je stottert, voor de radio uh, komt. En hij keek me aan en hij begreep bijna niet waar nee, ik over had. Stotter ik? Van, ja, ja uh, precies. Zo, uh, ja. Van, dat, dat, dat had hij zo geïntegreerd. Ja. Ja. Nou, we gaan het hebben over wat is zen-boeddhisme en wat is het verschil tussen normale boeddhisme? Is het een geloof of een levenswijze? En hoe zit het met begeerte?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 En we zijn terug in de live-uitzending. Ik kan me voorstellen, luisteraars, dat het wat verwarrend is af en toe. Van wat is nou live en wat is nou uh, opgenomen uit vorige uitzendingen. Nou, we zijn nu weer live op uh, zondag 19 december. Nou, we hebben nu een. Uh, we gaan even terugblikken op het stukje van, uh, van André Braak en het zenboeddhisme. En hij heeft het vooral gehad over wat is zenboeddhisme en wat verschilt het van het normale boeddhisme. En ik moet zeggen, luisteraars, ik vind het zo knap hoe simpel hij dat kan uitleggen. Uh, nou, de uitleg die hij geeft zegt van uh, gewone boeddhisme is we zitten vast in ons bestaan. Uh, dus dat zegt het gewone boeddhisme en we moeten veel mediteren om verlichting te bereiken. Uh, dus het gewone boeddhisme zegt nou als je verlicht wil worden, en dat willen we in feite allemaal. Dan moet je vooral heel veel verlichting, uh, sorry, heel veel mediteren, je moet heel veel arbeid verrichten. Als we nou kijken naar het Zen-boeddhisme, dan het Zen -boeddhisme zegt het Zen-boeddhisme eigenlijk iedereen is al verlicht. Alleen het punt is, je weet het niet. Je moet er nog achter komen. En ik vind het dan echt een hele mooie, mooie zienswijze. Het is eigenlijk een communicatieve eigenschap. Hè? Een verwisselseigenschap. Ja. Je draait het om. Ja. Zijn... ja, en toen zei ik, ik kan me nog herinneren in de uitzending... dat ik tegen, uh, uh, tegen André zei van... maar de hele, de filosofie van de nieuwe energie... Hè, waar we natuurlijk al heel veel over gehad hebben... die gaat exact van hetzelfde uit. We zijn hm. er allemaal al, alleen... We ja, we weten het nog niet. Hè? Ja. Dat vind ik zo grappig. Dus vroeg ik, van, nou, hebben we dat misschien overgenomen van Zen-boeddhisme? Nou, dat kon niet helemaal antwoord op geven. Maar ik vind het zelf verpand dat iets wat bij ons nu de laatste jaren pas aan opkomst is, bestaat al 1500 jaar in Japan en China. Ja, feitelijk komt het bij de voorchristelijke religies erop neer, van als je het in jezelf niet kunt vinden, dan vind je het nergens. Ja. Dat is kort door de bocht Ja, ja mooi hè. Ja. Ja. Mag ik er iets op zeggen, ja? Richard? Ja, oh, ja. Nou, ik wil er even op inhaken. Het is precies wat jij zegt. We weten het allemaal wel, maar het is het herinneren van datgene wat je weet. En wat je door je omgeving en bepaalde factoren weer hebt losgelaten. En die verlichting is weer die staat van hoe je ook ooit in de wereld bent gekomen. Om die weer te hervinden in jezelf. Ja, dat is mooi gezegd. Dit was Dion die ook bij ons op bezoek is. Dankjewel, Ehm nou, De volgende vraag was, is het geloven van levenswijze? En er uh, nou, was eigenlijk wel het antwoord, het is, een, het is een levenswijze. Je kunt het eigenlijk geen geloof uh, noemen, want uh, het is helemaal niet de bedoeling dat je in het boeddhisme gelooft. Sterker nog, als je Boeddha tegenkomt, zei hij letterlijk, dood hem dan. Dood hè? Dus dat is ja, ja, ja. Zo van, niet de bedoeling dat je daar zelfs daarin gelooft. Nou, dat is heel con con con controversieel hè? in het zen-boeddhisme bijna. En het laatste is, hoe zit het met begeerte? En eigenlijk komt het erop neer van, nou, de Zen-boeddhisme zegt, je hoeft de begeerte helemaal niet los te laten. Want het is helemaal geen punt. Als je al problemen hebt, dan zit dat ook, dat zit in jou. Ja, Herman, heb jij wat met boeddhisme? Nou, niet echt. Ik ben meer van de voorchristelijke religies ah, okay. enzovoort. Ah, dus, de, de, de shamanisme shaman enzovoort. Ja. En, en Herman of Mario, wat hebben jullie met uh, boeddhisme? Nee, ik heb eigenlijk ook niks uh, met boeddhisme. Maar ik had wel met, uh, met, met deze man dat hij zoveel rust uitstraalde hier al. Mm -hmm. En we hadden het er ook mm -hmm. al over om maandagavond daar naartoe te gaan om dan helemaal niks te... Uh, te doen, niks te, niks te ja, dat, denken. Dat denken ook wel wat. Ja, ja, ik had ook zoiets, niet denken. Hoe kan je nou niet denken? Ja. Volgens mij denk je altijd. Je, ja. je zelfs uh, s'nachts denk je. Nou, een, dus groot, eigenlijk... een grote meester heeft ooit gezegd: als je voor elkaar krijgt om acht seconden niet te, te denken, dan ben je verlicht. Oké. Okay. Om, om een idee te geven hoe moeilijk het is. Ja, ja. ja en ook niets doen is iets doen. Ja, dat is ook. Uh... En volgens mij ben je altijd ja. bezig of, of je, je, je bent met je handen bezig, je bent, je bent aan het ademen, dus dan ben je ook al bezig. Dus ja. wanneer ben je dan niet bezig of niet aan het nadenken? Ja. Dankjewel. Dionne wil ook nog wat zeggen? Nou Mario, ik wil daar even op inhaken. Ik denk ook niet dat het zozeer gaat om het niet denken. Denken is er. Het gaat er meer om dat je er niet aan hecht. Maar dat je het laat passeren. Dus voorbij laat gaan. Dat is net als met die begeerte. Dus dat je het niet wil afstoten. En ook niet het wil vasthouden. Maar dat je alle gedachten die er altijd zijn. Gewoon laat stromen. En het gewoon voorbij laat gaan. Een soort accepteren. Een soort accepteren. Dat is denk ik ook wel een deel van de essentie van het boeddhisme. Nou, dan heb ik er misschien wel iets meer mee. Ik ben benieuwd wanneer jij naar de meditatie gaat van André. Nou, we gaan even naar de muziek. Na de muziek gaan we iets laten horen van onze dominee Jacques Verwijs. Dus blijf luisteren. En Mario kondigt het volgende nummer aan. Ja, en dat is uh, The First Noel van Lionel Lino Lionel Ritchie, uh, is uh, mijn hele leven lang komt hij steeds weer terug. En uh, die ge hij geeft me altijd weer kracht als er iets uh, niet, uh, ja, niet, niet klopt... Bob en kijkt toevallig. Heel <laughs> nee, dat weet je ook wel. <laughs> uh, toevallig uh, een, pa een paar dagen terug was ik erg moe en zat ik s'nachts om een uur of drie, vier nog achter de computer allerlei dingetjes te doen. En ik denk, ik ga een muziekje opzoeken en, in de kerstsfeer. En toen kwam ik zijn nummer tegen en ik dacht dat hij alleen maar één nummer had gemaakt. Maar het blijkt een hele CD te zijn, dus toen de volgende dag was ik helemaal blij. Dus de first Noel van Tom. Heb heb hem Leino, gekocht, Ritchie. Mario? Nee, ik heb Is hem nog, niet, nog ah. niet gekocht. Nee, want het was uh, twee, twee of drie dagen geleden. Dus daar mm. uh, heb ik nog geen tijd voor gehad. Dat wordt het kerstcadeautje. Ah, <laughs> Leuk hè? Hint, hint <laughs> Ik had hem al begrijpen. Ja, Lionel Richie met The First Noël. Mario is uh, kerstbrood aan het snijden, zoals we horen aan de verpakking. Ja, het is live, dus dan krijg je <laughs> ja, ja. zulke dingen. Ik was een uh, bof Bips. ik ben eigenlijk mijn hele leven lang al een geluksvogel geweest, want ik heb Lionel Richie live uh, mogen meemaken als oh ja? VIP-gast. Uh, als, ja. als solo of nog met... Nee, uh, gewoon echt een heel mooi concert was dat. Dus ja, dat is gewoon uh, ja, leuk. Uh, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond draaien we een selectie van de interviews die we het afgelopen jaar in ons programma hebben gehouden. In dit blokje gaan we het hebben over onze dominee, Sjaak Verwijs. Sjaak was 16 mei onze gast. Hij kwam toen vertellen over de kerk en spiritualiteit. Ja, waar gaat zo'n stukje dan over? Nou, hoe is Sjaak dominee geworden? Hij vertelt dat hij de Bijbel leest in het Oude Grieks. Hij leest het Onze Vader Voor in het Oude Grieks. Mario interviewt Sjaak in zijn werkkamer. En Sjaak speelt orgel ook op zijn werkkamer. Dus het nu komende stukje is een verzameling... van zes losse stukjes uit het programma... die met elkaar verbonden worden. En dat heeft Rob Spruit, onze technicus, gedaan. Dankjewel Rob. We gaan luisteren. Beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast... dominee Sjaak Verwijs. Je vertelde me dat je... voor uh, predikanten in de protestantse kerk een academische opleiding gevolgd moet hebben zo moet je een passieve beheersing hebben van de klassieke talen Grieks, Latijn, Hebreeuws en uh, de passieve houdt in dat je ze niet hoeft te spreken maar uh, dat je ze wel moet kunnen lezen hoe ben je ertoe gekomen om deze studie te kiezen en hoe heb je die studie ervaren dat is een, een, een lang verhaal, maar dat moet ik dan wel kort houden. Ik heb de, de We hebben de tot studie negen uur. <laughs> eigenlijk al, al vrij jong gekozen, toen ik op de middelbare school zat, werd ik daar toch zo door, door geboeid en getrokken dat ik na nou, mijn gymnasium aan een theologiestudie ben begonnen. Maar in die jaren had ik nog zoveel vragen en wilde ik me ook niet aan een. Kerkbindend, tenminste, ik had dan ook nog zoveel vragen met de opvoeding van mijn jeugd. Een wat, vrij wat, zware wat, wat, wat, gereformeerde achtergrond. Zo ben je opgevoed? Ja, waarvan ik me begon los te weken, maar waar ik niet direct een alternatief voor had. Uh -huh. Dus toen ben ik rechten gaan studeren en heb jaren later pas die theologiestudie afgemaakt. En hoe lang heb je op die universiteit gezeten voordat je rechten bent gestudeerd? Ik heb er dus een jaar of vier uh, gezeten Sorry, oh, en toen dan heb, heb de ik de rechtenstudie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 Breder speelt het ook. Er zijn natuurlijk ook actuele thema's, omdat er volop over religie en recht gesproken wordt. Over godsdienstvrijheid, scheiding van kerk en staat. Dus wat dat betreft zijn het ook thema's die volop aan de orde zijn. En waar ik, ja, gezien mijn opleiding en ervaring, ook veel interesse voor heb. En je vertelde dat je wanneer je een preek voor de zondag voorbereidt, je dat van tevoren altijd... Uh, dat je altijd de klassieke grondtekst leest. Nou, dat kan in het Hebreeuws zijn of in het uh, Grieks. Uh, het lijkt me niet makkelijk om, om ja, ik spreek dat natuurlijk niet, maar het lijkt me niet makkelijk om dat allemaal van tevoren maar even zo te lezen. Hoe is dat voor jou? Het is een zaak uh, natuurlijk van de opleiding, waarin je het leert. En uh, vervolgens uh, iets wat je in de praktijk bijhoudt. En als je het bijhoudt, dan, dan blijft dat een, een, een routine. En ik doe dat ook, uh, ook wel samen met andere collega's... dus ook, ook uh, samen met uh, collega's uit de regio Haarlem... kom ik mm, vaak op maandagmorgen bij elkaar... waar we ook met elkaar die teksten lezen... en ook elkaar scherp houden... om gewoon het, uh, ja, het vak goed te blijven uh, uitoefenen. Het heeft er wel mee te maken... ik wel wat de overtuiging dat de Bijbel en het bestuderen van de Bijbel belangrijk is. Hè? Het intensief bestuderen van teksten... en dan liefst natuurlijk in het oorspronkelijk... zo goed mogelijk...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 Hagiasteto to onoma su, eltato hebazileia su, teto to telema su, hos en uranoi kai epigees, ton arton hermon ton epiusion dos hemin semron, kai fhes hemin ta of hermon, hemon, hos kai Hermes af hekemen tois of filetai's hemon, kai me eis in enkeis hemas eis perasmon, alla ruzai hemas apotu poneru. We zitten hier gezellig aan tafel met Jacques Verwijs. Ik speel orgel en piano. Ik heb de laatste jaren pianoles, oefen oefenactief. En ik hou mijn orgel nog bij, want ik heb ook orgel gespeeld. Ook wel als kerkorganist, dus af en toe ga ik het, naar de kerk om doe, doe orgel dan, te spelen. Doe je het dan stiekem in de kerk? Of... Nee, ik heb gewoon de sleutel, dat is bekend. Ja, ja. Ja. Zou je het leuk vinden om voor de luisteraars nu een heel klein stukje te spelen? Dus die is wat we bijvoorbeeld uh, gauw uh, gaan zingen. Oké, okay, en luisteraars, uh, omdat dit uh, kerstuitzending is, hebben we lekkere champagne en lekker kerstbrood. en We gaan uh, de champagne nu even inschenken. Zo, nou dan wil ik uh, iedereen heel graag van het team en ook natuurlijk alle luisteraars heel erg bedanken voor het afgelopen jaar. En uh, ik hoop dat we nog uh, hele mooie jaren volgen. Jongens, proost. Proost, proost allemaal. Hè. op een inspirerend nieuwjaar. Nou, zo maar even. Rob zit aan de Rob andere proost, kant. Proost aan de andere kant. Proost, Rob. Hmm, heerlijk. Nou, ja, we gaan weer afronden, ja. helaas, van uh, deze uitzending. Ik wil in ieder geval uh, Rob Spruit heel erg bedanken voor de techniek. En Mario, heel erg bedankt voor het heerlijke kerstbrood. En de champagne en alle andere mooie dingen die, uh, die je voor ons doet. De volgende uitzending is op 2 januari in 2011. Van 8 tot 9 s'avonds. En we hebben dan Ingeborg Engelsma in onze uitzending. En zij gaat het hebben over voorspellingen 2011. Ook deze uitzending wordt gepresenteerd door ons beide Herman Harms en Richard Buitenek. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook de agenda bekijken van wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Nou, wanneer u iets kwijt wilt aan ons, stuur dan alsjeblieft een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl En namens Mario, Rob en Herman wil ik u een hele mooie kerst toewensen. En ook namens Dionne, die ook bij ons zit. Ik hoop dat u de gasten naar de ware betekenis van kerst uh, wilt gaan uh, in wilt gaan, de gedachte die Jezus in de wereld wilde zetten is eigenlijk de boodschap van liefde. Ja, natuurlijk is dat dan liefde naar uzelf, naar uw familie, uw buren, uw collega's, al uw kennissen en zelfs, ja, hij zei het echt, zelfs uw vijanden. Nou, we vinden het heel leuk om in het nieuwe jaar 2011 weer een jaar inspiratieradio te maken. En we doen het met erg veel plezier. We zijn erg blij dat u naar ons luistert. Dank u wel. Wij zijn Herman Harms. En Richard Buitenek. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd. als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot 2011. 2011. Yeah. Happy Christmas, everybody. Nou, we, we gaan uh, nu naar het volgende nummer luisteren. Dat komt uit Jesus Christ Superstar. U kent het allemaal wel. Het heet Jesus Christ Superstar met uh, Gethsemane. I Only Want to Say. En. Um, ja, wat, wat, is daar nou, wat vind ik daar zo mooi aan? Um, het is een dialoog met God. Zoals je ze zelden hoort. Uh, het is uh, vlak na het laatste avondmaal. En Jezus zit eigenlijk... Uh, hij, hij, hij komt in twijfel. Hij heeft het laatste avondmaal gehad. Hij weet wat er uh, gaat gebeuren. In feite heeft hij dat uh, allemaal al afgesproken. Hij was uh, toen erg enthousiast en uh, had er echt veel zin in. Maar ja, in hoeverre je daar dan zin in kan hebben. Maar hij kreeg erg veel twijfel. Hij, hij vond het toch erg moeilijk wat, hem allemaal, uh, wat hij allemaal moest gaan doen. En, uh, ja, hij, werd ook erg, hij stond ook erg alleen. Hè. Dat was net na het moment dat de twaalf apostelen in slaap waren gevallen. En uh, de vraag was eigenlijk, moest hij dat wel doen? Nou, die hele, dat hele menselijke aspect, die twijfel, dat komt zo ontzettend goed uh, naar voren in dit nummer. Dus ik zeg: zeggen, luistert u naar Gethsemane. Will no one stay awake? with me, Peter, John, James, will none of you wait with me, Peter, John, James.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 Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through, and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd want to know, I'd want to know, my God.